En een voorspoedige start. Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het zuiden van de Filipijnen zijn tientallen mensen omgekomen door modderstromen en overstromingen. Het tal wordt geschat op 50 tot 90. Nog eens tientallen mensen worden vermist. Het natuurgeweld is het gevolg van de tropische storm Kaitak, die vorige week over grote delen van het land raasde. Alle slachtoffers vielen op het zuidelijke eiland Mindanao. Vermoedelijk loopt het aantal slachtoffers nog verder op. Zo zijn er geruchten over een boerendorp dat onder modderstromen is bedolven.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 Bij een busongeluk in Rajasthan, in het westen van India, zijn zeker 32 mensen om het leven gekomen. 10 mensen raakten gewond. De bus reed bij een inhaalarm in een rivier terecht. Het is niet bekend hoeveel mensen er in de bus zaten. In India gebeuren veel busongelukken, vaak door slecht onderhoud van de weg of de bus of doordat de chauffeur in slaap was gevallen. Het weer, bewolkt en af en toe wat regen of motregen, bij een graad of 10. Er staat een soms stevige zuidwestenwind. De komende dagen weinig verandering, tweede kerstdag wat meer zon. Vooral s'nachts wordt het kouder. Dit was het nos Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Ja, vroeger wel eens geprobeerd. Malibu. Maar nee, het is wel niet helemaal. Ik ben geen Malibu man. Nee, want ik ben nu weer een whisky man. Alleen ik heb nu weer een fles gekocht. Nou, dat is wel een lekkere, dure fles. Moet goed zijn. Veel te sterk. Ik kan er niet zo goed tegen. Oh, goshie. Ik kan er niet zo goed tegen. Ik word er echt heel blij van. Wat goed. vind je veel te sterk? Nee, deze whisky die ik nu gekocht heb. Oh, welke heb je gekocht? Ja, dat weet ik zo gewoon niet aan mijn hoofd. Maar geen reclame maken, jongens. Nee, geen Think reclame maken, precies. Maar goed, uh, je maar hebt zoveel soorten. We moeten gewoon een keer, een keer een avonduurtje doen. en Dan gaan we gewoon lekker whisky'tjes meenemen. Dan ja? gaan we hier lekker. Uh, Gaan we gewoon een proefbuurtje doen met leuke muziek? Oké. Okay. En allemaal muziek met allemaal dranknamen? Ja, ik, ik hou niet zo van leuke muziek draaien, daar ben ik niet zo van. Nee. Nee. nee, daar heb ik nooit iets mee gehad. Leuke muziek draaien, dat vind ik echt zo saai. Maar goed, ja. uh, Dan Eckernbach, hij komt er ook uit. Uh, de, de... Ah ja, hij komt uit die band. Hoe heet die band? Komt ook weer. Hij speelt samen met een andere man, speelt samen met Patrick Carney. Speelt hij in de band en dat is The Bed. Kom op nou. Jeetje, wat zinam dit. Ik heb heel veel muziek van zich gedraaid. Maar dan nou nou, weet ik het gewoon niet meer. Wij weer. houden gewoon wijze op ons mond. Ja, nou, ja, precies. Ja, goed. Ja, ja ik kan wel even roepen, hè, maar... Ja, nou goed, maakt het niet uit. Ja, dan Eckerbach heeft een eigen CD uitgeleverd. <lacht> dit is dat daar op te vinden. Malibu Man. En uh, hij heeft meer leuke muziek. Doet doet een beetje denken aan de jaren zeventig. Dat het leven nog zoveel te bieden had. Hè? Rimpeloos. Rimpeloos, ja. Dat ik ga de hele wereld ja, ik was over. rimpeloos, maar het leven was ook rimpeloos. Ja. Echt? Goed, heerlijk. Nou goed, we zijn aanbeland in het tweede geweldig van het radioprogramma. Een kijkje in het verleden. Wat, Wat gebeurde er door de jaren heen? Het was 1888, uh, uh, op deze dag, dat Sint-Wegel een gedeelte van zijn oor afsneed. Ja, precies. En dat <laughs> oor, uh, dat bewaarde hij. En uiteindelijk kwam hij uh, bij uh, de Dame van Lichte Zeden, het hoedje waar hij uh, een relatie mee had. En daar heeft hij het oor aan gegeven. Oh? Ja. En, ik weet niet of ik er blij mee zou zijn als ik zomaar een nee. oor krijg van iemand. Nee, het, het scheet ook maar een gedeelte te zijn. Want sommige mensen denken dat hij hele oor eraf gehaald heeft. Maar hij heeft een gedeelte maar afgehaald. Mm. En uiteindelijk is hij natuurlijk in, in 1890, op 37-jarige leeftijd, is hij overleden. Want hij had zichzelf door het borst heen geschoten. En hij dacht bij zichzelf, je hart zit links toch onder mijn tepel. Dus als ik daar schiet, dan ja, schoot hij te hoog. En uiteindelijk is hij dus door interne bloeding is hij om het leven gekomen. En er zijn het ook nog andere verhalen over Vincent van dat deed uiteindelijk vermoord. is door een andere jongen. Euh, euh, door een of andere... Euh, ja, relatieproblemen, toestanden. En die zich geen op hem geschoten te hebben. En uiteindelijk heeft hij de schuld op zichzelf genomen. Om die jongen zeg maar... Euh, Buitenschot te houden. Terwijl hij zelf onderschot was genomen. Nou, vond het wel okay. leuk. Goed, nog meer wetenswaardigheden. Wat gebeurde er nog meer door de jaren heen op... 23 december. Uh, de, ja, dat is uh, de, um, Hoe heet het? In um, 1947... werd uh, de transistor... Ge, uh, gedemonstreerd. Oké. Okay. Ja, en daar hebben we dus de transistor radio uh, natuurlijk uh, vanaf oh, gekomen. Dus, ja. Uh, ja. Ja. ja. Ik heb uh, een grappige... Dit is echt, echt geschiedenis. In 484... Vocht Gunther zijn oom Hunerik op als koning van de Vandalen en de Alanen. Oké. Okay. En de, ja, die Vandalen, dat was dus inderdaad een groep. Het is niet voor niks. Het woord vandalisme komt daar vandaan. Het <coughs> was dus echt een zootje ongeregeld. Die dus uh, overal aanvielen en uh, de boel vernietigde en zo. Dus, uh, Oké, okay, ik zie ja. wel te kijken. 484. Ja. Dus daar komt de Vandalen vandaan. <coughs> ja, ja. To toch zijn, zijn de meningen daar heel erg over verschillend. Uh, ja. Toevallig heb ik er net even een stukje over zitten lezen. Uh, veel... Uh, geschiedologen, hoe noem je dat? Geschiedenis. Ja, ja, ja, ja. Mensen uh, die zijn van mening dat ze juist heel belangrijk waren voor het voortbestaan van de Romeinse uh, ja, cultuur en alles. Ja, en ja, ja. dat uh, ze hebben heel veel vernietigd van de Romeinen, maar ze hebben ook ervoor gezorgd dat de cultuur bleef bestaan. Dus, Oké, okay, ja. uh, je hebt ook Sodom en Gemora en uh, uh, Dat was ook dan uh, al die. Al die uitdrukkingen van vroeger, die komen dus van vroeger. Maar er zijn zoveel plunderingen geweest. Er zijn heel veel bijnamen, die komen allemaal uit die geschiedenis. Dat is mm. wel grappig. Ik zag ja. net wel een munt en op die munt zag ik iemand met een bril. Wat was dat nou het? Oh, dat was die koning, denk ja, ik. Ja, koning. Ik denk, was dat toen al een bril in 400 na Christus? Nou goed, ben je ja. bij hem had. Goed, wat er nog meer gebeurde in de Jordaan. De bouwonderneming Jordaan, de NV, is opgericht. en Het was een filotropische ingestelde naamloze vernootschap. Dat was dus opgestart in 1895 om de arbeidswoning in... Uh, zeg maar in de Jordaan uh, ja, beter te worden. En ze hadden zelfs als ze met z'n allen geld bij elkaar gooien... en goede woning aan arbeiders geven... dan kunnen ze misschien ja, in betere omstandigheden leven. Krijgen we minder ziektes. Wordt er minder een broedplaats van alle ellende. En uiteindelijk is er misschien ook wel een centje aan te verdienen. Nou, daar hebben ze jaartjes ingestoken. En uiteindelijk zijn er hele mooie woningen gerealiseerd. Heel veel woningen staan nu ook op de monumentenlijst. En uiteindelijk zijn er heel veel mensen gaan wonen. Maar de huren waren zo hoog... omdat ja, alles moest wel bekostigd worden. Uiteindelijk... Ja, is dat altijd maar een beetje met subsidie in stand gehouden. Maar goed, het was wel een mooi, mooi gebaar van de mensen met meer geld... om te kijken of ze de arbeiders konden helpen in de uh, Amsterdamse Jordaan. Wat gebeurde er nog meer door de jaren heen? Ja, ik zag net dat, uh, dat er uh, uh, een paar mensen sportman van het jaar waren... maar vanwege de vliegramp in Faro, oh ja. en dat is dus nu 25 jaar geleden... Uh, is, uh, was het toen afgelast? Maar de, die vliegram was op 21 december. Was dat was die, die vliegram waar dat hele team was omgekomen? Nee, nee, dat, nee, nee ja. dat waren de, de, de Fantastic Huppel op uh, een groep van. Uh, een gekleurd elftal was het of zo, toen in Suriname. Dat is het anders weer. Nou. Maar er, waren, dus, er zijn toch een aantal mensen die, allemaal, die het overleefd hebben. Ja, ik, en uh, ik zag gisteren ook mijn voorstukje dat ze daar iets uh, uh, over gaan uh, uitzenden, met overlevenden van hun. Okay. Dus, uh, maar het was de inderdaad Bart Veldkamp, Ellen van Lange... en de Nederlandse volleybalploeg... Die, die worden uitgeroepen tot sportman, vrouw en ploeg van het jaar. Maar vanwege de vlieghand, dus in Faro heeft de avro dus op 23 december de feestelijke opname... en de uitzending afgelast. Hm. Ja, dus, uh, ja. Logisch. Ja, ik kende wel iemand in Schagen waar ik toen woonde... die ook uh, bij die ramp aanwezig was... en het ook overleefd heeft samen met de moeder. Ja. Goed, wat, heb jij nog eentje toe te voegen? Ik, uh, ik, Alle mooie zijn er nu. Oh ja, nog ja, eentje. Ja. Het uh, hoogste punt van de North Tower... van het World Trade Center... Wordt in uh, 1970 uh, bereikt op deze dag. Dus ja, uh, ja de, de, een van de twee torens uh, is dus op zijn punt. Ja, ik heb het filmpje uh, nog als je te kijken. dat ze uh, begonnen te bouwen. Jeetje, yeah, wat een werk. wat voor zand er uit, dat, <coughs> uit, die, uit die put kwam. voordat ze daar zeg maar, de uh, fundering konden bouwen. Daar hebben ze een heel eiland van gebouwd, geloof ik. Daar hebben ze een New York groter van gemaakt. En ik had nog even gekeken. Uh, hoe zit het ook weer met die aanslag? Nou, die aanslag was natuurlijk op uh, 9-11-2001. Maar er zijn al eerder aanslagen ook geweest. in uh, 1993 op uh, 26 februari een bestelbus van uh, Ramzi Youssef, die daar met met 682 kilo even voor de deur ging staan in de hoop dat uh, toren, de Noordtoren zou omvallen. Uiteindelijk zou vallen op de, uh, de Zuidtoren en dan de hele boel zou voor duizenden uh, uh, slachtoffers zorgen, maar dat is gelukkig niet gebeurd. Nee, goed, maar uiteindelijk wel natuurlijk in, de, in 2001. Goed, zo'n stukje, stukje geschiedenis. Ja. Straks hebben we ook de verjaardagen. Ja, Viestenjarig, maar eerst hebben we hier muziek uit zijn eigen doos. Ik zit even te kijken wat ook alweer. Oké, we hebben een nieuwe CD uit en dit is daarop te vinden. Creature comfort. Altijd een beetje ja, aparte muziek maken Zo arcade fire. Dit is de tweede single van die laatste CD. En die heet... Uh, ja... Uh, uh, Create Your Comfort. En uh, we zitten momenteel midden in de verjaardag. En ik uh, moet even kijken wat ik uh, er allemaal uithalen. Okay. Kijk, wie er allemaal jarig is. En uh, onder andere kan ik je melden... Het is een beetje rommelig, maar ik had het lijstje, ik even kwijt. Elf vogelaars vandaag jarig. En uh, je weet toch wel met... Uh, Rutger gekastriek dus was Het was begin ja, 2001 of 2003 of zo. Ik weet niet meer, het was bij dit geval. Maar in 2008 was het. Uh, was 11 Vogelaar natuurlijk. Uh, zat in het um, kabinet met uh, balken in de vier... van de P van de A. En toen werden er allerlei vragen gesteld aan haar. Die, waar ze had zo'n ouder gezien om antwoord te geven. Toen ging ze weglopen. En uh, toen kastriek uh, hem gewoon achteraan. En elke keer dezelfde vraag. En weer vragen. Uh, zij gaf gewoon geen antwoord. Dat werd een heel gênant moment. Dus elke keer als je geen uh, antwoord op vragen geeft. Dan wordt het een vogelaartje. Oké. Okay. Zeg maar, uh, Hé, hey, doe je een vogelaartje? Hebben heb jullie het nog voor de geest? Jullie leren het nog voor de geest houden hoe het ging? Nee, echt Kastriek hem uh, die achter vogelaar ingeliep. Ik heb geen zei, idee waar weet. Nee, even. Ja, ja, dat is alweer te lang geleden van jullie, zeg maar. Dat is bizar. Elf Vogelaar wordt 68. Wie is er nog meerjarig? Ja, Jennifer Hofman. Die wordt vandaag uh, uh, 37. Ja? En uh, die is onder andere bekend van uh, een spion van Oranje. Uh, ze speelde in... Uh, ze heeft ook meegedaan met Wie is de Mol. Dus uh, ok. ja, die heb je, hebt, je, hebt, je hebt eruit getrokken, Jolande? Nou, Chad Baker. Baker. 1929. Oh ja. Ja, nou, die er oh, wel. Ja, natuurlijk. Even sfeervollen. Oh, oh ik zie oh, nou een muziek. foto van hem. Ik dacht dat het echt zo'n hele grote zwarte man was. Maar... Nee, zeg. Nee, hij, je uh, moet hij wel is... je geschiedenis een beetje op orde brengen. Hoor. Want je hebt, ik kom met dingen. Chad Baker was gewoon een blanke man. Ja. Maar hij is de, de, maar 58 Chad... geworden. Ja. Hij is uit het raam gevallen. Heel triest. Ja, overmatig druk gebruiken. Vroeger ja. dood. Ja, hij uh, was in Amsterdam was hij op bezoek. Hij was bezig met een cd op te nemen. En toen had hij wat drugs gebruikt. In was, Amsterdam, ach. S'nachts, uh, heel vaak, uh, noem je dat... Had hij, uh, hij s'nachts het beste moment. Dus de uh, techneut... Die zijn geluid nog kon oppikken, want hij speelt heel zacht. Hè. Die ging dan uh, met hem aan de gang. Hij werd soms heel gefrustreerd. ze een trompet in de hoek. En zijn kunstgebied zat los. Er moest cookie-dent gekocht worden s'nachts. Het was een heel drama om in die man te werken. Die had hij al als toen. Ja, ja. Al, want de uh, tanden waren eruit gegaan door drugs gebruik, Dus hij ach, moest dat ja. niet meer leren spelen. Uiteindelijk is hij dus uh, uit het raam gevallen. Waarbij uh, de He uh, Prins Hendrik Hotel. En hij is hier met zijn hoofd op een paal terechtgekomen. Oh, vreselijk, ach. En als het grappig is, dit is natuurlijk allemaal heel bekend, hè? Dit. Ik ken hem allemaal. Doe denken aan de jaren 50. Maar hij heeft ook gezongen. Het is echt heel apart, joh. Ik hoor dat drugs gewoon. Hoor jij zo? Hij zit zo in zijn stem hier. Shit, Baker. Ja, af en toe heb ik wel van die momenten dat ik denk: ik vind oh ja, dit heerlijk. Ja, het is wel leuk hoor. Vooral dat uh, Sweet Valentine. Dat, dit is echt. Och. Was het vroeger niet allemaal beter? Heeft dat ook zelf geschreven? Of is dat gewoon... Nee, dit is volgens mij niet door hem geschreven. Nee, nee. Okay. Heel vaak speelde die dingen ook weer na. Maar het drukte wel zijn eigen stempel erop natuurlijk. Hè. Goed, ja. in 1988 overleden. Wie is er nog meerjarig of jarig? Ja, vandaag ook jarig is... Um, Finn Wolfhard. Is een Canadese acteur. Uh, die is vandaag... Uh, 15 pas. 15 pas hè? geworden. Dat is schattig hè. Dan sta je en... er gewoon al in hè? in de lijst. Ja. En, die, en die speelt uh, uh, onder andere in de... Series uh, heeft hij meegespeeld, Supernatural. En A Stranger Thing heeft hij een uh, vrij uh, belangrijke rol, de hoofdrol namelijk. Ben je dus, 15 uh, hè? Ja, ben je 15. Ja. Ja. ja, gaaf. Ja. Niet verkeerd. Goed, is, meer, is er meer aardig? Ja, Harry Shearer. Ja? Dat is een Amerikaanse uh, acteur, stemacteur, muzikant, etcetera, van alles. Maar hij is het meest bekend als stemacteur voor de televisieserie The Simpsons. Oh. Daar heeft hij al in oh. meer dan 500 afleveringen zijn stem aan verleend. En welke stemmen doet hij dan? Nou, diverse doet hij er eigenlijk. Dus okay. uh, meerdere. Dus ik heb eigenlijk al zo van, oh wauw, dat is wel grappig. Eerst zo, en dan stelt hij zeil. Ja, dat is ook heel leuk om te doen natuurlijk. Ja, grappig. Ook al, Goed, uh, vandaag uh, is hij ook jarig. Eddie Ferro van Pearl Jam. Oh ja, Pearl Jam. Hoe ging het ook alweer? Even denken hoor, ik had daar een stukje muziek van uh, deze. De klassieker hè? Hij was zeg maar, in de jaren negen net zo bekend als uh, Kurt Cobain. Alleen hij had het beter aangepakt. want Kurt Cobain is eruit gestapt. En die is verder muziek gaan maken. Hij heeft onder andere nog uh, allerlei solo-werk afgeleverd. Dat is niet helemaal mijn muziek meer dan. Echt een beetje country-achtig. Sing-songwriter. Leven is een drama, weet je wel. Hij is trouwens vandaag 53 geworden. Hij heeft ook muziek gemaakt voor uh, Into the Wild. En dat is, uh, ik weet niet, iedereen heeft die film al gezien, denk ik, over die jongen. Het gaat dan over het, het, verhaal, het echte verhaal van Chris uh, McCandless... Uh, die dan uiteindelijk in Canada de wildernis intrekt... Op zoek naar zichzelf. En uiteindelijk uh, vindt hij daar een bus. En daar gaat hij inslapen. Uh, uh, hij heeft een filosofie, filosofieboek bij zich. Waar hij heel veel uit leert. En uiteindelijk denkt ik, ik moet terug naar de bewoonde wereld. En dan kan hij niet meer terug. En hij kan ook niet meer eten. En uiteindelijk verhongert hij in die bus. En daar zijn ook beelden van. En uiteindelijk is er ook één foto gevonden op zijn fotorolletje. Waar hij, waar hij dus echt op te zien is. En dat is wel uh, heel bijzonder als een film over maakt. Maar Eddie Vedder heeft er heel veel muziek voor gemaakt. Dus uh, Hij is vandaag 53 geworden. Wie is nog meer jarig? Ja, vandaag ook jarig is uh, Harry Judd. Dat is de uh, drummer van de uh, Britse band uh, McFly. Okay. En hij heeft uh, ook meegedaan aan het programma. En dat maakt hem dan weer zo stoere imago iets uh, naar beneden. Yeah? Uh, met het programma Strictly Condensing. Dus hij kan ook een oh, aardig... Ja. Uh, soepele heupjes, Strictly condensing. Ja, een soort dancing with the stars. Maar okay. dan uh, okay. ja, in Engeland. En dan zie je dat Engelsen wel kunnen uh, dansen. dansen ja. okay. Even een fragmentje. Ik kende het niet. Oh, Oké, okay. een beetje poprock. Wat heel veel vrouwen aantrekt volgens mij. Oh, als een magneet. Oh. McFly. Het doet me ook denken aan Back to the Future. McFly! Ja, ja was vast was <laughs> daarop ge... Ja. Ik moet, Passier, toch, ik. ik moet toch eens gaan lezen of daar de uh, bandnaam vandaan komt. Dat zal toch wel weer grappig zijn. Ja. Vandaag is hij ook jarig. Ik heb het over. Is ze jarig? Carlo Bruni. En zij is natuurlijk de vrouw van uh, Sarkozy. Nicolas Sarkozy. Sarkozy. En ze wordt vandaag 50. Alweer. Oh. Ja. En uh, Carlo, ja, wat voor muziek maakt ze eigenlijk? Want ik bedoel, ik weet dat ze Franse muziek maakt. Nou, dit is bijvoorbeeld onder andere van haar. Le Een obstakel de in de, de weg, zoiets. Ja, dit is om te huilen. Oh, ja, natuurlijk. Dat is en ze heeft geleden ook nog covers gemaakt, voor een Missie van de Rolling Stones. Erg leuk. Carla wordt vandaag dus 50. Mm. Leuk. Heb je nog er eentje, zien? Ja, Keizer Akihito van Japan, die wordt vandaag oh, 84 jaar. 84? Ja, dat is toch ook wel leuk. Dat is wel leuk om te weten. Nou goed, zullen we het hierbij afsluiten? Ja. Al die verjaardag: het is wel weer genoeg Goh. geweest. En uh, ik zit even te denken wat voor muziek wij elke keer. Oh ja, dit is wel een leuk zwirgelplaatje. Echt zo'n kerstplaat vind ik zelf. Het, de, de band heet. Um, uh, uh, uh, ja, precies. Hoe heet de band eigenlijk? De band heet Sunflower oh. Bean. I was a Fool. Niet de Fool on the Hill? Oei, was dat ook weer? Fool on the Hill? Beatles. Kijk, Natuurlijk. dat weet je dan wel weer. Ja. Hartstikke goed. Heer, het heerst weer. je hey, had echt wel? Luister, naar toepak leeft. Ja, Zee. zeker. Ja. Maar je hoort iets anders. Flower, bean. En ja, ik, ik zie dan sneeuw voelen me met deze pad. Ik zie ze echt door de sneeuw heen ploeteren, gewoon op weg naar een hut. En dan gaan ze de kerstmoment optuigen. En dan zie je ook zeg maar, een man en een vrouw naar elkaar kijken. die eigenlijk alweer een andere partner hebben. Of zit ik nu in de videoclip van Wem? Oh wacht, ik zit nu in de videoclip van Wem. Wacht, ik zit nu twee videoclippen door elkaar heen te halen. Goed, dit was de nieuwe single I Was a Fool van Sunflower Bean. hier in de zaterdagmorgen. Het is bijna alweer half negen. Nee, half tien. Hè? Half tien, precies. We lopen, we lopen een beetje achter. En uh, straks de Zandvoortse berichten. Maar eerst nog vandaag een uh, heel groot uh, interview met onze. Onze redder in nood, die de economie een vlot heeft getrokken. Alhoewel heel veel mensen daar ontzettend pessimistisch over zijn. Ik heb het over onze Rutte natuurlijk. Mm. Uh, en uh, de interviewer, ik vond hem een beetje een azijnpisser. Blijven hangen op het feit, uh, wat hij nou van Jerry Baudet vindt. Want Jerry Baudet is natuurlijk uh, ja, politici van het jaar geworden afgelopen week. Serieus? Uh, ja, is politici. Van het, uh, ook wel weer logisch. Niet is hij werk voor zetels die hij wel niet binnengesleept heeft. Drie of zo geloof ik. En nu staat hij alweer op tien zetels. Geloof. Het gaat heel snel met deze uh, uh, lijst voor uh, van van democratie en uh, hij uh, kan dingen zo goed voor worden hij, hij speelt door het verbeeld kies een man weet je, hij speelt piano heel veel vrouwen kiezen hem dan dus dat scheelt misschien ook alweer maar ja of hij echt premier gaat worden en of hij de wereld gaat redden weet ik niet want hij is natuurlijk alleen maar negatief over Rutte dus verder komt hij niet echt met heel veel duidelijke oplossingen en uh, de interview op, uh, was Rutte daar helft over aan het vragen wat vind je nou van Thierry Baudet? is hij nou wel terecht politici van het jaar of niet en wat heeft hij bereikt in jouw ogen Rutte zegt, nou daar ga ik niet zoveel over zeggen. Over mede politici, daar ga ik niks over zeggen. Ja, maar je hebt er toch wel een mening over? Ik hoor van mensen die, uh, waar je mee samenwerkt, die vinden het wel een hele goede politici. Nou nee, daar ga ik niks over zeggen. Ik denken van, wat een kut interview, hou erover op. Ga eens vragen wat zijn visies, waar wil hij naartoe? Wat, is de, wat, wat wordt 2018 voor Nederland? Dat wil Ik Ik, ik vind het overigens wel netjes dat hij zegt, nou daar ga ik niks over zeggen. Ja, dat is logisch. Ik zou het ook niet doen. Maar goed, die interview, ik vind het slap, maar ophangen. hangen. En uiteindelijk uh, vroeg je nog naar. En hoe is nu de, de, de, de relatie met, uh, met Turkije? Hoe gaat het nou? Want je zat wel samen met hem aan tafel pas geleden. Mm. Met de overleg. Hij zegt, nou ja, we praten niet echt. Maar goed, uh, die ministers hebben nog wel overleg. Nou, want Turkije heeft er ook ons dan wel een paar kunstjes geflikt afgelopen jaar. Ja, maar wij hun ook hè, natuurlijk. Want zij vinden het nog steeds. Not dan dat die ene minister niet uh, nee. binnen mocht komen. <laughs> Precies. Dus en, dat is van twee kanten, hè? En het is vrij logisch als je dan ergens bent. en dat je je lijfwacht ergens op afstuurt. Dus je denkt, nou, daar ben ik ook niet mee eens. Ik stuur mijn lijfwacht op af. Die mogen er ook even los timmeren, gewoon. Ja. Ja. Zo heel goed. Gaat het dat? In, als je een, een dictator bent, dan heb je meer mogelijkheden. Ja, zeker. En kan ja. Rutte nog iets van leren? Goed, wat uh, wat ja, doen? ik denk, we moeten zo naar stand van het nieuws. Maar ik denk, ga je eerst een muziekje draaien? Oké, okay, ik krijg net van de regisseur dat, door, dat we een muziek gaan draaien. Oh, ik wil nog een berichtje doen. Jij hebt er nog een berichtje, doen we er ook nog een berichtje. <laughs> nee, okay. ik heb nog even een, een, een, een top-10 lijstje. Want ja? Uh, ja, wat is het eind van het jaar zonder top-10 lijstjes? Nou, precies. Uh, en deze gaat over de marktplaats. Want die hebben bekendgemaakt waar, de, waar het meest op gezocht wordt. En waar denk je? Uh, auto's? Nee, nee, Nee, geen auto's. Um, oh, ik weet het wel, volgens stoelen. mij. Stoelen? Nee, natuurlijk. ook geen stoelen. Nee, uh, iets met techniek of zoiets, denk nee, ik. Nee, gratis is de uh, meest uh, oh. gezochte... Uh, hoe heet het? Op twee staat uh, de camper. En op drie uh, fiets. Dus uh, als je ja, dat wil verkopen... Uh, is dat... Uh, ja. Oké. Okay. Uh, Hoekbank het staat er overigens op zes. Dus dat komt al in de buurt van stoel. Dus ja? uh, nou, je zit toch wel redelijk goed. Uh. Oké, okay, gratis is dus het meeste... Ja, het is ook wel leuk om iemand gewoon blij te maken met iets... Ja, ja. Maar je krijgt toch als je iets gaat, te gaan ze altijd nog vragen. Ja, maar wat zijn dan de maten en in wat de staat is? Ja. Hallo! gozer, Kom zelf even kijken en oordeel dan, dan. Wil je het niet hebben, neem je het niet mee. Ja, ja, ja, ja. Dus dat uh, is ook zo. Ja, goed. Dan zoeken ze natuurlijk in een straal te ver bij, zich, bij hunzelf vandaan. Dan moet je gewoon nou. even een straaltje kleiner maken van vijf kilometer, weet je. Dan kan je het bij fiets af. Maar goed. Ja. Goed, straks de antwoord te berichten. Eerst! Jij zei weinig kerstplaten. Nou, doe dat even, even goed nu. Oké. Okay. Even een lekker vrolijk kerstplaatje. Stippenlief, ik had hem vorige week ook al beloofd. En sommige mensen vinden kerst echt zo ontzettend leuk. Die worden er blij van. Vandaar deze, deze plaat ook alleen maar huilen. Stippellift. Berichten. Precies, even tijd voor het Zandvoortse berichten. was dat. Ik vind het een grappig plaatje. Ik wil alleen maar huilen. Dat is het enige wat ik wil met de kerst. Nou, ja, huilen. Ja, Huilen Goed, tijd voor de Zandvoortse berichten. Vertel, wat gebeurt er allemaal en wat kunnen we allemaal verwachten? Um, ja, vertel. Ja, ik Wie? heb een bericht hier. Ja? Dat uh, in 2017 hebben ruim 20 jongeren zich ingezet als vrijwilliger via Use Your Talent van Pluspunt. Zonder de inzet van deze jongeren zouden de jeugdactiviteiten van Pluspunt nergens zijn. Want het was er allemaal kinderdiscos, kampweken, jeugdronkavondes, chill-out en buitenspeeldagen. Afijn, woensdag 13 december zijn ze tijdens het bedankuitje bij JumpXL in Centerparks in het zonnetje gezet. Dankzij de sponsoring van JumpXL kon het dus uh, uh, gerealiseerd worden. En uh, ja, nogmaals bedankt allemaal vrijwilligers en blijf helpen hè. Ja. Je hebt er zelf ook lol aan hè. Denk, uh, dat is niet naar. <tied> Het is echt niet nee, nee, het is gewoon leuk. Ja, het is, het is gewoon Doe het voor een ander, dan heb je zelf ook lol. Ja, nee, goed. Maak contact met je medemens. Misschien heeft hij iets te brengen. Want uiteindelijk, als je elkaar ontmoet, is dat niet uh, toevallig. Er is altijd een bedoeling dat je elkaar ontmoet. En ga op zoek naar dat punt. Ja, Celestijnse belofte heb ik ooit gelezen. Oh, ja. Goed verteld. Marcus? Ja, met de drukte op alle inkopen op... Uh op tijd in huis te hebben met uh, ja, het komende weekend natuurlijk... verwachten de winkeliers uh, ja, vrij veel drukte in het, uh, in het centrum. En om de sfeer dan net even wat leuker te maken... heeft de ondernemersvereniging Zandvoort... Uh, ja, entertainment op straat geregeld. Dus ja, uh, ja de, de hele dag zijn er allemaal leuke dingetjes... en uh, van alles te doen. Dus uh, ja, ga vooral naar het centrum. Ah, leuk. En ik wou ook nog even melden, morgenavond om uh, 9 uur... ook oh, zie je nou 9 uur staan... Is de traditionele kerstsamenzang op het Gasthuisplein voor het Wapen van Zandvoort. Ik oh. zou zeggen ga gezellig. Want het is echt om inderdaad de kerstfeer op te snuiven. Met z'n allen samen zingen. En dan krijg je echt een heel ja, erg... Ik, hou uh, nou over op. En nou krijg ik al een beetje kriebel van. De, doe jij weer zo'n dikkens uh, Dat Heb ik al gedaan, vorige week. oh ja. Oh, dat heb ik gemist, sorry. Ja, ja dat klopt. Uh, nee, heb... we zijn zelf nog bij Goedemorgen Zandvoort geweest. En daar hebben we ook gezongen zelf. Hmm. Oké. Okay. Echt? Ja, live op de radio. Om al die, oh, die laatste XCa. luisteraars nog even. Goed, ja. verder. de winter is definitief. begonnen het ook in Zandvoort. Naar massale sneeuwbuien. Begin vorige week is er ook weer een plaatsje... waar je kan schaatsen. De schaatsbijn op de Raadhuisplein is geïnstalleerd. En uh, dat is de achtste keer. En uh, vorige week, uh, zaterdag, is hij dus uh, uh, geopend, officieel. En daar kan je dus even kijken tot wanneer het ook alweer is. Dat zie ik ze gauw niet staan... Ja. Nou goed, heel veel vrijwilligers werken daarmee. Daar heel veel respect voor die vrijwilligers maken, mogelijk. Sowieso ja. is Zandwoord wel een goed voorbeeld voor uh, vrijwilligers. Ja, nou. ja, het is wel nou, grappig, zeker. want als je wil leren schaatsen... dan ga je meestal achter de stoel aan of zo. Ja? Dus hebben we nu een soort... Wingwing-kegelachtige dingen waar je achteraan. Het ziet er okay. wel grappig uit. Ik zie, dat maakt het dan weer extra, extra gezellig. Goed, nog meer Zandversprigen. Nee hoor. Dus, nee, gaan we hier gaan. Dan is het nu tijd voor die landenkeuze. En uh, wat heeft ze nu ja, Ik uitgezocht? heb uh, Don McLean genomen met yeah? Winter has me in het script. Want yeah. we zitten midden in de winter en het is een oh? beetje nostalgie. Oké. Okay. Nou, ja. We hadden het over Vincent van Gogh nog. Nou, Don McLean heeft er ooit een plaat over gemaakt. Ja. En dit gaat nog weer over de kerst. Dus over het winterlandschap. Winter has me. Grip. Think I'll take a summer trip on a sunny sailing ship where the shells lie in the sand. It's cold inside we Ja leuk hoor. fietsen door Amsterdam te bedenken dit Don McLean Winter has me in its grip. En dat is uh, mooi om weer uh, te ervaren. Gewoon, weet ja, je dat liedje als je... jou niet in its grip, volgens mij. Nee, nee, precies. Ja. Nee, Don McLean doet me altijd aan dit. starry, starry night. Ja, ja. dat komt omdat ik er ook bij, uh, toch redelijk veel heb uh, ingelezen in Vincent van Gogh. En dan let je op de tekst en denk je: Oh ja. ja, ik zie daar Vincent helemaal in. Weet je wel? Nou goed, zover Don McLean wat een aanvraag deze man ook weer krijgt. Ja, goed, het is de zaterdagmorgen. Toebak Leefde de bruide naar tien. Straks Goedemorgen Zandvoort. Uh, Hotel Hoogland gaat erheen. De lijnen zijn nog niet open bevonden. Dus dat is wel spannend of dat gaat lukken. Ja, maar zeker. Maar voor mij gaat het vast wel weer goed komen. En als komen ze hier naartoe. Dat kan ook altijd. Doen. Ook gezellig, Hotel. want we hebben wel een sfeervolle studio in ieder ja, geval. Zeker. Het is dus de week van. Uh, nou ja, goed. Ik heb het live gezien op de televisie bij uh, Eva Jinnik. Och, ze moesten alle zeilen bijzetten. Erg grappig om te zien. Het was volgens mij donderdag donderdagavond voor mij. Oliebollenbakkers zaten in de studio en de man van AD, die natuurlijk altijd de uitslag, de wedstrijd, weet je wel, waar zijn de beste oliebollen ja. te vinden, in die krant schrijft. En uh, die moest het verdedigen. En uh, hij gaf het uiteindelijk toch wel toe dat hij het niet helemaal goed had gedaan. De oliebollenbakkers waren echt zo nou ja, boos en woest. Was dat dezelfde dat... criticus die ook de haringen heeft ja, gecritiseerd? Die akons, ja, dat was oh, al niet allemaal niet helemaal in de, de ja, het, het is het allemaal doorgestoken kaart. Het is allemaal een brust op sensatie. En het grappige is dus, de oliebollen worden get, uh, get, getest... Door echte oliebollenproevers. Die hebben er verstand van. En die geven cijfers. En die cijfers worden dan bij de journalisten neergelegd. En de journalisten gaan er dan nou lekker sappige details bij schrijven. Zoals van uh, deze oliebol zou jij mijn aan mijn hond geven. Wat een vieze bal. En uh, de, de, wat vet wat hiervan afdruipt. Kan ik mijn uh, fietsketting mooi mee smeren. Meer is hij, Nergens is je goed voor. Dat soort dingen schrijft dus ja. de journalist die de oliebol zelf niet eens heeft gegeten. Ik dus, heb, ah. ik heb uh, natuurlijk jaren bij een bakker gewerkt. Waar we dus elk jaar was het. Uh, ja. Hot topic uh, de ja. oliebollentijd. Ja. Uh, en daar merkten jullie dus ook dat er heel vaak dingen over de oliebollen werden geschreven. Dat je dacht van. Ja, maar dat, dat klopt gewoon helemaal niet. Nee. Dat slaat gewoon nergens nee. op. Dus uh, nou, nu blijkt ook waarom. Ja. Maar het is echt. Uh, ja, dat, dat wordt serieus opgelopen. Ik wist dat nooit, maar ja. uh, die, die oliebolletest zo, dat... Uh... Nou ja, het, het mooie is natuurlijk, als je in die lijst staat... Kijk, als je, zeg in de top 10 staat, is het niet erg. Maar als je helemaal onderaan staat, dan gaan de journalisten jou <lacht> nog een keer opzoeken. Wat is je reactie op? Heb je gehoord dat je nummer, ja. nummer uh, nou ja, 100 bent? Weet je wel, de laatste op de lijst. Ja, en dat komt nog een keer in het nieuws. En dan ben je die sigaar. Het, het grappige is, wij hebben een jaar gehad dat we echt heel, slecht, echt heel slechte cijfer hadden gehad. Ja. En toen hebben we het eigenlijk in de omzet amper gemerkt. Okay. En we hebben ook een jaar gehad dat we, uh, het jaar erop hadden we een heel hoog cijfer. Yeah. Omdat we, nou, en dan krijg je natuurlijk ook lekker veel uh, aandacht en alles. En toen hadden we echt, echt een serieuze stijging omzet ten opzichte van het jaar ervoor. Okay. Dat was echt, uh, echt bizar. Dus nou ja, goed, Dus ze gaan het anders aanpakken, serieuzer. En uh, ja, Ook met die haringhapper. Dat moet ook wel anders. Hè, want die man die die haring hapte. Die werkte dan ook weer bijna. Een, een haringleverancier. Ja, als je niet lid was van een bepaalde leverancier. Oh. Dan waren er ook allemaal problemen. Ja nee. Dat maar het fijne niet... weet ik er niet van. Dus dat kan ik nee, niet zomaar nee, zeggen. Maar. Nee, ik vond het wel leuk om te hier de gaten houden. Vertel. Wat hebben we nog meer? Ja. Ja in Am... ja, ja, ja in Amsterdam is ja? er een wijk. Uh, in Amsterdam Noord. En vanaf volgend jaar wordt daar de ontlasting en de urine omgezet. In grondstoffen als fosfaat en biogas. Oké. Okay. Met behulp van een uh, grondstoffenstation. En Udo Kok, de wethouder. Want water is, in de eerste, is het eerste pilotproject voor waterzuivering in de wijk... op deze schaal in onze land. Hij is helemaal trots. En uh, mogelijk kunnen op deze manier in de toekomst ook medicijnen en hormonen worden teruggewonnen. Oh ja, logisch. Die zitten er allemaal in ja. natuurlijk. Ja. En cocaïne ik, ik, ik, natuurlijk. Ik, ja, ik ja, wou net zeggen. Ik oh denk ja? als je in Volendam uh, zo'n project opzet... dan uh, kun je nog uh, aardig wat uh, straatwaarde ja. verdienen. Ja, zeker. Ik, nou ja, ik ben heel benieuwd. Ik uh, dus het grondstoffenstation zelf komt dus in de, buik, in de wijk Buiksloterham. Wat ja? een naam ook. Geen boterham, maar een sloterham. Buiksloterham. Ja? En een voormalig industrieterrein, dat, dat gaat dus een wonen-werkgebied worden. En Waternet begint binnenkort dus met de bouw ervan op een drijvende betonnen ark. Oh, bijzonder. Nou, ik vind het wel uh, ja, interessant. Ja, is interessant, Zoveel ellende oh, ja. wat daar zeg maar, wordt gedumpt. En als je dat nou weer kan recyclen. Het zal toch mooi zijn. Ik ja. horde, volgens mij op Radio 1 hoor ik een verhaal over dat sommige huizen nu echt uh, energie neutraal zijn. En zelfs energie opwekken. Gaaf, hè? Ja. Dat is echt. Daar moeten we, we eigenlijk we heen, gaan. heen Daar gaan we naartoe. En sowieso dat huizen bouwen met steentjes en zo... is ook een beetje geweest. Dat moet allemaal met 3D-printers ja. worden. Een vriend van mij die heeft het er altijd over. Ze Alles moet die 3D-printer, weet je wel. En gewoon uh, op locatie gewoon zo die 3D-printer 3D neerzetten. En dan heb je ook minder afval. Ja. Schijnt zo. Ik bedoel, ik heb er geen ervaring mee. Maar goed... Uh, ja, het, en minder vervuiling, omdat alles... Uh, Gemaakt moet worden naar de locatie toe. En, uh, maar ja, het, het kost wel allemaal heel veel banen dus voor mensen. Dus ja. de vraag is hoe we later zitten van uh, alles wordt geprint. Uh, het enige wat je nog nodig hebt is inderdaad soms uh, dat mensen voor een ander zorgen. De, de, de, uh... Jij maakt echt grote stappen nu. Hè? Ja, ja. Dit, dit is, dit is, ja, maar hebben we dat dan straks nog nodig? Dat, mens, dat mensen voor mensen zorgen. Nou, ik denk toch, de, de, gewoon de aanraking, de armoede om iemand heen... dat kan je niet door een robot laten doen. Ja, maar ik denk uiteindelijk dat je ook een deel van dat stuk ook wel... Er is onderzoek geweest met mensen die uh, een dementie hadden, geloof ik. Ja. Die dan een, een zorgrobot erbij hadden. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Die dan met ze praten en zo. Maar die mensen die kregen dus echt een, een die, die kregen echt een gevoel voor die robot. Ja, die hadden echt, gezelschap, hè? Uh, ja. ja. En dan vroeg ja. ze uiteindelijk ook aan die robot... Van, wil je ook een koekje? Ja. Echt heel lief. Ah, wat leuk. Ja, is goed. Ja. Nou ja, de mensheid gaat langzaam veranderen, heb ik ooit gehoord. En over 200 Echt? jaar herken de mens niet meer uh, zoals wij nog de Neandertalen herkennen. Ja. Dat heb ik ooit gehoord. Maar goed, we hadden het net over drugs. Nou, deze plaats is misschien wel toepasselijk. Ketamine voor breakfast. Now look here, in the house opposite. Black gatepost with a concrete frog squatting on top of it. Through the hallway. Ancient wallpaper.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 Mij ghost, maar I know If you're good to me, I will let you go. Try to fight it, but I'm sure If you're bad to me, I will like you more. Try to change it, but I know If you're good to me, I will let you go. Try to me, you I'm sure If you're bad to me, I will like you more. De gedichten. Hij maakt muziek dus. Deze Katie Tempest. En de ketamine voor breakfast. Opstandige rapster. Leuk is dat altijd he. Ik altijd denken we aan Blondie die een van de eerste rapsteren was. Ja. Met uh, Rapture volgens Rapture. mij. Ja, Rapture was de eerste. Ja. Goed, wat ik nog uh, toevallig las in uh, Wikipedia. Wat ik dan altijd wel weer grappig uh, vind. Hij zou vandaag uh, ook jaren zijn geweest. Maar hij is al overleden in 2004. Nou goed, hij is pas geleden overleden. Hij was toen 101, ik heb het over, Leon Povell. En hij was uh, presentator bij de Avro. En toen werd hij 65 en daarna heeft hij zich eigenlijk helemaal toegelegd... op het maken van hoorspelen. En hij, hij is onder andere ook verantwoordelijk voor het hoorspel... Sprong in de ruimte. En dat heb ik vroeger wel veel geluisterd. Dat, uh, dat was toen niet origineel. Dat is natuurlijk zeg maar, later nog een keer uitgezonden. Maar uh, even een klein, klein fragmentje ervan... Wij vragen uw aandacht voor onze tweede serie luisterspelen over de ruimtevaart. Sprong in het heelal. Vindt vind dat heel spannend dit, hè? Er gaat wat gebeuren. 4, 3, 2, 1, contact. Oh, al die geluiden. Echt, dat was mythisch traag. Dat je denkt, jezus, gaat er nog wat gebeuren? Maar goed, in je hoofd uh, krijg je wel uh, fantasieën. En uh, dat ging, dat, de mensheid ging naar Mars toe... En uiteindelijk uh, het schijnt dus dat André Kuipers hierdoor geïnspireerd was. En André Kuipers uh, heeft dan uiteindelijk, toen hij uh, zeg maar, daarboven zat... heeft hij dat uh, hoorspel ook toegezonden gekregen. Dan kon hij daar beluisteren mm -hmm. om nog mm -hmm. weer extra geïnspireerd te worden. En deze Leon Povel heeft later nog, vlak voor hij dood ging... vlak voor het, dat hij 100 jaar werd... heeft hij nog meegewerkt aan uh, de remake daarvan. En ja. daar heeft André, André, André Kuipers ook weer aan meegewerkt. Dus ik vond het wel leuk. een leuk stukje gezien. Is. André Kuipers en ja. zijn inspiratiebronnen. En waar we het ook even over moeten hebben is uh, Motoclub Banditos. Oh ja, die is hier. Ze... Nou ja, dat is dus nog wel een beetje de vraag. Want ze zijn inderdaad uh, van de week uh, per directe uh, als illegale organisatie. Uh, uh... Daar gaan ze. Daar rijdt hij nou op. Dus het is volgens mij een poeg. Dit is een poeg. Nee. <laughs> oh. oh. Nou, het wordt een andere club, hoor ik net. Vertel. Maar uh, ja, ze gaan uh, in hoger beroep. Dus uh, ja, het, is, het laatste woord is er nog niet over gesproken. Maar uh, ja, het zou... Uh, want niet als zou... Uh, uh, uh, yeah, illegaal uh, verklaard worden. Ja, en nu, en nu. ergens snap ik het ook wel. Want uh, ik geloof dat, uh, dat het grootste gedeelte van de, van de leden is crimineel. En het wordt ook aange, ja, aangewakkerd. En, en het is en, natuurlijk uh, wel makkelijk ook. In plaats van individueel al die mensen aan te spreken... En uit te zoeken, pakken ze gewoon de hele club. Hup, weg met die club. En, uh, ja. en nu de volgende club aanpakken. En uh, ja, Harley Davidson. Hoe noem je die andere club ook weer? Uh, Harley Davidson. Nee, Harley Davidson is een motor mee. Ja, zijn motor Nee, Ik bedoel die andere club. The uh, uh, uh, Hells Angels. The Hells Angels. Ja, ja. Die zitten bij mij zo aan elkaar gelinkt. Maar goed, die had ook al zoiets. Ja, nou, ze kunnen hun best doen. Maar uh, dat gaat bij ons echt niet gebeuren. Nou, ik weet het niet hoor. Nee. <laughs> Uh, uh, serious Request is uh, gigantisch bezig. Hè? En yeah. ik, ik heb er helemaal niks mee gekregen verder, maar nu met opmerkelijk nieuws yeah. zie je dus dat de Bordes schoenen van minister de Jonge oh, die worden geveld voor dat Serious natuurlijk. Request. Ja, Dan krijg je hier dus een foto van zijn schoenen. Ja. naast de schoenen van uh, de koning en die vind ik die inderdaad wel heel saai die, die okay, heel schoenen van Willem Alexander. Hebben ze... Hebben alle, hebben ze ja, Alexander hè uh... want dit is Alexander ja. en deze die hele coole schoenen ja. die, die, die hadden toen nieuwwaardig 100 slechts 199 euro oh dat is niet heel veel geld nu maar binnen enkele uren was er al het veelvoudige voor oké okay. en de veiling loopt dus tot, tot, tot en met morgenavond ja en uh, ja de Hugo de Jonge die heeft echt opzien gebaard met die schoenen want het lijkt wel een soort uh, slangen slangendessen of zo achtig ja, het scheelt wel. Hij heeft er zoveel. Etikente-experts et, vonden het een vol pas. Het is dus een uh, verkeerde zet, een, een verkeerde pas, een stap ja. van de minister. Maar ja, de schoenen zijn uiteraard gedragen. Hij zegt zelf ook, ja, ze zijn op prachtige plekken geweest... maar de bijzonderste plekken waren toch wat bordes en uh, nos teletex 101. En ja. je ziet daar heel mooi, <lacht> zie je een lijstje met daar staan die schoenen in. Ja, ja leuk. Het, ja. Het, hij moet eigenlijk zeggen, het bijzonderste plek is toch als je bij jou thuis komt... Want er heb je ze gekocht voor Serious Request. Ja, ook wel. Ze hebben wel naast de schoenen van Willem-Alexander gestaan. Ik vind wel dat hij nu een beetje naast de schoenen gaat lopen. Daar heb je wel kans van. Ik vind het wel cool. Ik vind het een leuke actie. Serious Request. Het is geloof ik tot de dag voor kerst is het geloof ik. En dan gaan ze het afsluiten. Er zijn allerlei acties. Ik ik zelf dat ik daar nu te oud voor word. Vroeger keek ik het heel vaak. Maar het is toch... Ik vind het een beetje saai. Ja, goed. Misschien vinden mensen dit programma ook saai. Maar ik, ik, vind, ik denk, ja, dat uh, gaat heel vaak over niks. Maar goed, het gaat om het gelden. geld. Geld ophalen voor het goed doel. Dat is het belangrijkste. Uh, wat hebben we hier ook weer? Right, Temper Trap. Yeah, we're just run around, Templo Trap uit Australië. Ja, lekker scheurende de gitaar om een beetje wakker te worden, is wel wat je nodig hebt. Er moeten nog een paar boodschapjes worden gedaan. Want ja, het is bijna kerst en uh, je, je verwacht natuurlijk wel wat mensen thuis. Of heb je alles zeg maar uh, buiten de deur gezocht? Nou, ik in ieder geval niet. Ik heb toch een paar uh, eters uh, uh, tweede kerstdag. Ze komen bij ons te eten en uh, dan heb ik ook meteen het hele huis vol. Ik, ik ga barbecueën. Echt waar? Ja. Dat is weer wat anders. Ja, wij gaan barbecueën met kerst. Oké, okay, en dat gaat ook echt buiten gebeuren dan? Ja. Onder een afdakje, dan zo? Nee, ja, ik weet niet precies hoe we dat... Uh, maar in ieder geval de barbecue is buiten. Ja? En waarschijnlijk zitten we zelf binnen. Maar ja. dat... Uh... Dat is wel lastig ja. jou. Gewoon elke keer de trap op en trap af. Nee, ja, op, ik, ga bij, trap nee af. ik ga bij iemand, uh, iemand thuis. Oké, okay, ja. je zit... Uh, en, uh, ik, yes. heb, uh, ik heb wijn voor mijn hond uh, gekocht. Oké, okay, jij zit in een verzorgingsflat. was het dag? Ja, je hebt speciale hondenwijn. En met hondenwijn. een kurk uh, erop en er zit gewoon ja, water ja. in of zo. En maar jij nee, zit dus toch zit, in een verzorgingsflat? Uh... Oh, het was... Oh, nee, jij, jij niet. Het is omgegraagd. Nee, ik... ja, dus, jullie <laughs> moeten het omdraaien eigenlijk. Nee, goed, maakt dat op. Ja, dan ja, mag zij al die trappen oplopen, bedoel ik. Ja, ja. ja, ja precies, en, nee, precies. zitten zit toch een lift? Oh, je hebt geen nee, lift? Nee, ik heb yes. geen lift. Je hebt geen lift. Nee, ik... Oh. Uh, het is echt nog een retrogebouw. Ja. Nou, had jij geen lift? Ik heb geen lift. Nee. Dat ik kan ik me af... niet meer herinneren. Dat, dat, dat wordt afgekeurd. Er moet toch een bouwlift aan de, en de zijkant maar worden geplaatst dan. Hm. Voor het geval. Goed. Nou vertel. Wat hebben we nog aan het einde van dit radioprogramma te melden? Nou, er is een echtpaar geweest in de uh, Amerikaanse staat Nebraska. Ja. Yeah? En die, uh, die werden... Uh, Aangehouden omdat ze vergeten waren de richting aan van de auto aan te zetten toen oh. ze afsloegen. Oh ja, schandalig. Maar ja, de auto werd dus stilgezet door de politie en doorzocht vanwege de sterke marihuana geur. Blijkt het gewoon 27 kilo wiet en een aantal doosjes geconcentreerde THC in de auto te zitten. Met een straatwaarde van 300.000 dollar. Maar dat ja. is een hoop geld. Ze zeiden dat ze op een roadtrip waren van Californië. En oh ja. Naar Vermont. Ja, ik snap het. De wiet het. was bedoeld als kerstcadeau voor de familie en vrienden. <laughs> en ja, het gebruik is in Californië wel gelegaliseerd sinds dit jaar. Maar niet in Vermont. En ze zijn dus gearresteerd. En uh, er zit ook geen drugsbelastingstempel op. En die uh, oh, stempel drugs, staat oh ja. op het doosje waar de wiet in zit. Dat betekent dan dat de belasting voor de drugs is betaald. Ja. En per 28 gram, 28 toch hè. Moet 10 dollar belasting worden betaald. En dan... Zou dat toch voor deze partij nog uitkomen op 9600 dollar? Dus dat moeten ze dan betalen en dan mogen ze alles meenemen? Alles meenemen. Okay. Uh, nou. On Road Trip, die waarschijnlijk in de jaren 60 waren ze een grote fan van... Born to be wild. Maar met ja, Wolf natuurlijk. De dag, ook, dat gaan we ook doen. Ja, maar ik denk ook, als jij in die auto zit en uh, de, de, het ruikt zo heel sterk... dan ben, gewoon dan dan ben je gewoon bijna onder invloed. Dan, dan ben je onder invloed. Dus dan is het dubbele bekering. Dus uh, oh. dan zou op beter op de motor kunnen gaan. Nou, dus, maar maar gewoon ook dat Poem, ze 80 dus zijn. Ja, Sorry. Dat ze gewoon 80 zijn ook, hè? Geweldig. Ja, 80 en op een roadtrip. En ja, die wil je toch niet laten zitten in zo'n gevangenis met allemaal van die enge mensen? Nee. Dat is zielig. Dat is, ja, precies. Ja. Zielig. Marcus, jij hebt als laatste het woord nu. Ik heb als laatste het woord. Oh ja. Ja, ik heb nog een heel klein... Uh, ja, er is een uh, nieuw snelheidsrecord gehaald met de Hyperloop One. Oh, oh ja, natuurlijk. Um, hij haalt nu een snelheid van 387 km per uur. Dat? Is dat ook dat ik zit? Was is dat uh, de, uh, niet? Ja, de hyperloop. Ik zat even te denken aan uh, warp, warp, snelheid. Nee nee, nee, nee, nee, nee. Dat, nee, dat is weer wat anders. Warp, nee, daar heb ik al een tijdje niks meer over gehoord eigenlijk. Nee, uh, nee. Ik, uh, ik ga daar weer eens even op zoeken. Ja, de warp snelheid. Dat is uh, ja, hoe sneller het licht was dat, of sneller. Nee, een uh, uh, Ja, dat is dus Star trek. <laughs> ja, maar er, er is een, een serieuze theorie hoe je uh, ruimtetijd kan vervormen waardoor je uh, op hoge snelheid uh, door de ruimte heen kan uh, bewegen. Door zwarte gaten Dus in eigenlijk sta je zelf stil, alleen de ruimte om je heen vervormt. Waardoor je oh, okay. verplaatst. Oh, nou, nou, oh, is, oh is, uh, ik begrijp het verleden. Uh, het shit <laughs> dit. Uh, ja, dat is echt mannen ding dit. Goed, prettige <laughs> ja. kerst, tot volgend jaar. Ja, tot nee, nee, volgende nee, volgend nee, week. Volgende volgend volgend week, week yes, we Ja. Al die bollen. Hoi, later. Hoi. ZFM, allemaal...